Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Blerik is vanochtend een minderjarig meisje doodgestoken in een huis. Een man en vrouw zijn aangehouden in de plaatsvlak bij Venlo. De politie wil niks kwijt over de leeftijd van het meisje... en ook niet over de relatie tussen de aangehouden mensen. Sigaretten leveren de overheid minder geld op... Vorig jaar kreeg de overheid 2,6 miljard euro en dat is 15% minder dan een jaar eerder, zegt het CBS. Sinds 2020 is de accijns op sigaretten verdubbeld. Voor rooktabak is de belasting verdrievoudigd. Op die manier wil de regering het gebruik terugdingen. Toch verdient de overheid er dus minder aan en dat komt volgens het CBS doordat minder mensen zijn gaan roken. Maar ook doordat rokers vaker sigaretten kopen in het buitenland. De man die gisteren in de Amerikaanse staat Louisiana acht kinderen doodschoot, blijkt de vader van zeven van de kinderen te zijn. Twee volwassenen raakten zwaar gewond bij de schietpartij, onder wie zijn vrouw. De man heeft op meerdere plaatsen schoten gelost. Volgens zijn familie kampte hij met mentale problemen en had hij recentelijk gesproken over zijn suicidale gedachten. Na de schietpartij vluchtte de man in een gestolen auto en uiteindelijk heeft de politie hem doodgeschoten. Bij GGZ-instelling Vrederust in Halsteren in Noord-Brabant woedt een grote brand. Die brak vanochtend uit in een kantoor en al snel sloegen de vlammen uit het dak. In het gebouw worden onder meer mensen opgevangen in de psychiatrische crisisopvang. Volgens Omroep Brabant zijn er geen mensen gewond geraakt. De medewerkers en cliënten van het gebouw zijn op een andere plek op het terrein opgevangen. De brandweer adviseert mensen in de buurt om vanwege de rook de ramen en deuren dicht te houden.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 De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Ger. Hoe is het jongen? Met mij gaat het goed, prima. Met jou nee, dan? We nee, je een paar, een paar weken gemist. Nee, een paar weken even. Nou, ja, goed, even even rusten. Rust, ook ook je uh, bent ook die jongste die niet meer. Ja. Ja. Maar goed, ga jij dan naar de Grand Prix toe trouwens? Uh. Naar de Grand Prix zelf? Nou, ja, zelf ja. Dat doe ik voor mijn voor televisie. Oh, gooi je televisie. Ik heb een 75 inch televisie. Die is net of ik, ik erin ja, zit. Zaterdag en zondag zijn uitverkocht <laughs> he, in augustus. Maar ja. uh, je kan op vrijdag nog uh, heen. En, maar en, wat moet ik daar doen? En, nou ja, lief ik wil de, de kwalificatie voor de sprintrace bijvoorbeeld bekijken. Oh ja, dat is best Maar hoe leuk. heet het? Uh, uh, Jumbo die gaat uh, kaarten aanbieden. He, als je een bepaald product koopt, dan kun je okay. voor 50% van het geld erin. heen. Dat is lekker. er is helemaal geen Jumbo is Nou ja, dat is een beetje het punt. Want dan moet je wel naar Halemoe moet je het kopen, ja. inderdaad. Maar, of online. Uh, Jumbo online. Jumbo online. Jumbo ja, online. Ja, kunnen, ja. Ja, ja, dat kan je wel Ja, ja, ja dat dat kan. Ik het vind functie. het raar ja. dat er überhaupt geen uh, Lidl is en geen... Uh, action. Action. Oh. Dat is toch oh, apart. Ja. ja, dat is apart, maar... Uh, dat het allemaal... Uh, Buiten Zonkort. Ja, ja, ja. ja, het is niet anders. Maar we, we hebben wel de Vibra. De Vibra hebben we. Ja. En de Kik, hè? En de Kik. Jouw vrienden van Kik, meneer. Ja, mijn jou. vrienden van Kik, die, die, die de hele straat ja. af, afsluiten. Goed, Gerrit, we gaan een mooi programma maken. De we komende gaan zeker een mooi programma uur. maken. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben zo uh, Jan Willem hier. En, Jan Willem uh, dat, van der Boud uh, Ja, de Renningsbotendag dag KNM. Uh, Zandvoort 1926. 2026. 2026. Zal oh. <laughs> heel lang. Uh, daarna komt uh, meneer Stroman. Ja. Stroman het uh, duo harp en fluit tickelt pink. In het kader van de. Ja. de. Uh, hij, hij is net binnenkomen lopen, dus uh, wat dat betreft uh, ja. uh, gaat dat goed komen. Daarna uh, hebben we Carina, die. Uh, ja, dat is een project. dat heet Stenenwinkel. En uh, dat, uh, dat gaat ze helemaal uitleggen wat het precies is. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is heel, uh, heel leuk. We gaan er nu uh, niets over zeggen. Dan kunnen we, we gaan we helemaal uh, niets over zeggen, Hans. Nou, het tweede uur uh, gaan we uh, luisteren naar de kolom van de Neil Gugnerly. He, de 14-daagse Ja. Dan komen langs uh, Hillejans Jansen en Marianne Bel... Van de kinderkunstlijn die uh, na, na zoveel jaar, 26 jaar of zo, stopt. Ja, jammer hè. Helaas, ja. We ja. kunnen uh, vragen waarom dat nou erg is. Want Precies. Dan mag nog een jaar of twintig doorleven, maar, maar goed. <laughs> en aan het einde uh, verwelkomen we Tom van der Veen... de nieuwe voorzitter van de ondernemersbelangen, Zandvoort. Ja. Nou, dan hebben we het hele programma weer vol. Dus we gaan zo praten met uh, Jan Willem van der Bout. Welkom, uh, Jan Willem. Maar we gaan even luisteren naar muziek. Want uh, anders worden de mensen gek van alles gepraat. Ja, toch? Ja. denk het wel. at a nearby tower and Climbing to the top Will throw myself off In an effort to make clear to look, Ever what it's like when you're shattered Left standing in the lurch At a church where people were saying, My God, that stuff, she stood him up No point in us remaining We may as well go on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 Did he deserve? In my hour of need, I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Een mooie plaat hoor. Prachtig. Gilbert Ostelevin. Hij ja, treedt nog steeds op, hè? Nee, inderdaad, ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. Uh, nou ja, we hadden hem al aangekondigd. <laughs> Jan-Willem van der Bout. Welkom nog, nogmaals, Jan-Willem. Goedemorgen. De dus ja. schipper van de, uh, ja, de K&RM, hè? Ja, K&RM. Een van het de schippers of de schipper? Uh, ja, eigenlijk de hoogste, de hoogste ik, schipper. Ik ben de eerste schipper en ik heb daarnaast nog... Uh, Drie plaatsvervangende schippers. Okay. En we zijn al bezig met mijn opvolging, Dus we gaan ook iemand opleiden ja. als nieuw aankomend Oké, okay, uh, heel goed. Schipper. Maar hou je, hou je er mee op dan? Nee, nou, uh, je mag officieel door tot je 57e. Oké, okay. maar zo oud ben je toch nu niet? Nou, ik 56. Je kan nog 12 jaar. Nou, je ziet en, er nog goed uh, uit. Uh, uh, je mag een aantal jaren dispensatie doen, maar je moet wel vooruitkijken. Ja, huh. Vooruitkijken is de regeren ze wel. Uh, uh, maar, dat, uh, dat... Ben jij wel eens niet kunnen komen? Ik bedoel dat je, dat je ergens anders zat of... Uh, met bij een uit... Uh... Toen uh, de... Amuide 22 was, liep ik uh, op vakantie. Oh, op vakantie, okay. En ik kwam pas de laatste dag... Uh, uh, uh, uh. Uh, toen hij, uh, twee dagen voordat hij losging, uh, kwam ik ja, pas terug. Ja, ja. Dus zeg, dat sindsdien zeggen ze als ik op vakantie ga van uh, ja, let ja, ja. op, Er gaat weer wat uh, <laughs> ergens gebeuren. Toch gebeuren. Dat begrijp ik. Nou ja, daar, daar zit je nu niet voor, hè, want dat was al een heel apart gebeuren, die aan 22. Maar uh, de Reddingbootdag komt eraan. Ja. Op 9 mei, over drie weken. Ja, Kijk klopt. je er naar uit? We, uh, zeker kijken we er naar uit. Uh, deze dag is uh, uh, voor bestaande vrijwilligers en om nieuwe vrijwilligers te trekken naar uh, KNRM Zandvoort. Uh, in het heel het land zijn alle KNRM-stations open. Om onze donateurs uh, te verwelkomen ja, en te donateurs laten zien... donateurs mogen meevaren. <kliek> ja. Als de omstandigheden goed zijn, ja, dan mogen okay, ze meevaren. Dat is wel dat een, voor een voorbeeld. Dat houdt ook he? altijd. Ja, nou, het is wel apart om met winkel achter uh, lekker een tochtje te maken, toch? Ja, dan is het leuk. Hè? Dan wordt het, het pas leuk ja. eigenlijk, toch? Niet. <laughs> ja, voor <laughs> ja, ons wordt met met het, met met het, met het dan zeker <laughs> ja. leuk. Maar om, uh, mensen, uh, uh, uh, we hebben maar uh, vier stoelen aan boord... Ja. Uh, en, en met windkracht heb je toch wel echt een stoel nodig. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. Mijn begrijp. zuster is een keer mee geweest. Ja. Carina ja. trouwens ook, een keer mee. Ja. Geweest. Die ja. hebben ja. we ook nog. Uh, ja, die we nog zelfs nog in een pak grijzen. Oh ja. Toen, <laughs> ja. ja. Nou, dat is, uh, vond wel heel erg leuk volgens mij. Ja. ja klopt. Dus uh, uh, het is inderdaad een dag uh, om uh, oh. te laten zien aan onze donateurs en nieuwe donateurs uh, te werven. En wie zijn de donateurs op dit moment? Uh, we hebben geloof ik 130.000 donateurs in Nederland. Goedemorgen. Uh, uh, dat is een uh, flink aantal. Yeah. En dat is al jaren groeiend. Dus dat, uh, uh, maar het is ook wel nodig om uh, zeg maar, de exploitatie van ja. de KNRM in stand te houden. Ja, is, uh, maar als je donateur wordt, dan kun je ook aangeven... bel voor stationsantwoord bijvoorbeeld. Of niet? Je, uh, nou, je hoeft niet speciaal uh, aan te... Uh, je kan een donateur worden voor een station, dat uh -huh. kan ook. Maar voor donateurs toch, uh, kan je gewoon ieder station aflopen. Er zijn mensen die beginnen s morgens in de hoek van Holland... en die proberen zoveel mogelijk renning oh ja, ja? af oh, te oh, lopen. ja? Ja. Oké, okay, dat is wel interessant. Maar ja. je kunt, als je donateur bent, kun je zo binnenlopen? Of? Ja. Als jij, als jij je pasje laat zien van... Uh, ja, klopt. Ik ben donateur en dan kunnen ze ook instappen met dit, als er plek is natuurlijk. Hè? Um, uh, in ons boothuis houden ze bij uh, hoeveel uh, kaartjes ze uh, zijn mm. uitgegeven en in welke... Uh. ritje mee mag... ...en dan uh, kan je naar het strand toe en uh, ja. dan... Uh, en, en hoeveel ja. afvaarten zijn er dan ongeveer op een dag? Zo. Wij proberen zoveel mogelijk uh, afvaarten te maken, denk ik... ...tussen de 16 en 20 dat afvaarten wel wel. op een dag. dat is best veel. Je zo en het zes... boothuis is natuurlijk onlangs verbouwd. Klopt, dit is eigenlijk een heel mooi tussenjaar voor uh, KNRM Antwoord. Uh, we hebben net ons nieuwe boothuis... Mm -hmm. uh, ...vernieuwde boothuis kunnen laten zien... Tegelijkertijd krijgen we over een paar maanden een nieuwe reddingboot. Ja, daar wil ik zo nog ja. even over hebben. En ja. uh, uh, binnen drie jaar krijgen we ook nog een nieuwe kusthulpverleningstruc. Oh, zeg maar. Ja, die is toch die nieuwe was eigenlijk? Of niet? Nou, die Unimog is uh, 35 jaar. Uh... Oh, die is 35 jaar, <laughs> oké. Okay. Oh. En de KNRM gaat die hele uh, uh, uh, Unimogs vervangen door een uh, IVECO en die wordt er... Uh... Hmm. Ja, een Nederlands heb... bedrijf gebouwd. Dat alles ons ook een nieuwe, nieuwe boot krijgen, van, van wijklassen. Maar dat is natuurlijk een enorme investering voor KNRM. Er moeten al een heleboel donateurs zijn, denk ik. Uh, het is, uh, uh, alleen die boten worden vaak gezonken door mensen of bedrijven. Ja, ja. En de, we weten nog niet hoe de nieuwe boot gaat heten, maar wel dat er uh, uh, twee of drie mensen een flink bedrag hebben gedoneerd ja? om die boot te kunnen kosten. Uh. Ja, dat ja, zijn en... toch uh, redelijke bedragen, denk ik. Ja, ook... 1,4 miljoen. Nou, Goedemorgen. Voor één boos Ja, voor de corona was hij 1 miljoen, maar door de oh, ja? corona waar? is hij naar 1,4 geraakt. Goeiedag, zeg. Dat is toch wel een enorme. Waar, waar, waar ligt dat aan? Ja, ineens is uh, ja. materiaal uh, een stuk duurder geworden. En dat is eigenlijk niet uh, weer afgezwakt na de corona. Ja, ja, ja. Hoeveel uh, vrijwilligers hebben jullie? Wij hebben in totaal, KNRM-stad wordt, 30 uh, vrijwilligers waaronder ook plaatscommissieleden, mm -hmm. mensen voor de boot... maar mensen ook voor de bootwagen en voor de kusthulpverlengstruc. en mensen ook aan de wal die het transport begeleiden... of uh, uh, uh, instappen in de truck of uh, zorgen voor de veiligheid van het transport. Maar er kunnen altijd meer vrijwilligers bij, uh, denk ik, of niet? Uh, het moet wel passen binnen de blog, uh, zeg maar. Uh -huh. uh, uh, uh, zeker als uh, mensen door de week overdag uh, uh, beschikbaar zijn dan zijn dat de ideale kandidaten vrijwilligers ja. voor ons. Ja. Want uh, na vijven zijn ook de mensen die voorheen uh, uh, ja. op het dorp werken... maar nu buiten het dorp zijn ze ook weer. Ja. Er We staan er vijftien ja. man te springen om aan boord te komen. Ja, ja, ja. <laughs> hey, Jan, ik zag laatst, een, nou zo niet zo lang geleden, denk ik, vorige week, twee weken geleden... een filmpje over die nieuwe boot... Uh, dat was volgens mij de Zandvoortse uh, reddingboot. Dat was de Zandvoortse reddingboot. In de Muiden? Die, de... Nee, niet in de Muiden. O, oh, was niet in de Muiden. Dat was uh, bij onze bouwer in de Hoorn. Oh. Uh, bij Habbeke. Maar hij kreeg hij... een soort dompel... Uh... De kantelproef. De kantelproef, ja. Hij moest helemaal... <laughs> ja, iedere reddingboot krijgt een kantelproef. Ja. Waarbij die door een hijskraan op zijn dak wordt gegeven. Zo. En dan wordt uh, een kantelzak wordt geactiveerd. En dan moet hij eigenlijk gewoon weer omhoog komen. En dan... Komt u weer, euh, zitten ja. Er zitten wel ook mensen in dan? Nou, uh, nou, dat kan natuurlijk. Nee, nee, nee, tegenwoordig mag dat niet meer. Maar vroeger deden ze dat wel ja, echt, mensen. Hoor. Ja, maar in het echt kan het natuurlijk wel. Ik bedoel, dat... Ja, in het echt kan die zeker. Ja, ja. Dat, jij hebt het niet meegemaakt, neem ik aan. Nou, wel tot die in ieder geval meer dan uh, 90 graden. Uh, niet 180 graden. Maar wel meer dan ja? 90 graden, denk ik. Ja. Uh, jij bent ook vrijwilliger, hè? Ja, klopt. En wat dat is jouw baan? Uh, jouw ik uh, ben uh, ambtenaar voor de gemeente Noordwijk. Echt waar? Ja. En wat doe je daar? G uh, de leukste uh, belastingen. <laughs> gemeentelijke oh, belastingen. Oh, Hoeps. Heel wat uh, ja, anders dan op zo'n boot zitten. Waarschijnlijk. Dat is heel wat anders. Ja. En, uh, vroeger had ik, uh, wist ik eigenlijk helemaal niet wat KNRM was. Toen werkte ik nog voor gemeente Zandvoort. En toen zei mijn buurman... ik heb een leuk hobby voor je. Ja. is grappig. En hoe lang geleden is dat? Hoe lang ben je al uh, bij de... Uh, je... Dit jaar 25 jaar. 25 jaar, oké. Okay. Hm. Ja. ja, dat is een Komt aardig feest, jaar. hè? Feest. Uh, wanneer ben je schipper geworden? Dat duurt dan wel even waarschijnlijk. Uh, 2003 plaatsvangend schipper, 2006 ben ik schipper geworden. Oké. Okay. Okay. Is, is mijn neven ook schipper? Jaap, Jaap, goed. Jaap is uh, plaatsvangend schipper. Plaatsvangend schipper, ja. oké. Okay. Ja. Maar heb jij, moet je daar een maritieme opleiding voor hebben? Uh, nee, nou, Je moet uh, onder andere vaartbewijs hebben. Uh, groot vaartbewijs? Nee, dat nee, dat... Nee, nee? nee, nee, nee, want we hebben maar een relatief klein schip... <coughs> Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Maar dat had je al, of moest je dat allemaal halen? Toen? Dat heb ik allemaal gehaald ja. in, uh, als uh, vrijwilliger uh, bij de KNRM. Ja, ik heb ook mijn vaarbewijs. Uh, sta je van te kijken, hè, Hans? OEC ja, ja. en BRM, <laughs> Brits Resource Management, uh, ontziening coördinator... dat je leert uh, een zoekactie met diverse boten te begeleiden. Ja. Dus uh, het vergt wel wat opleiding. Ja. daarnaast hebben we natuurlijk ook EHBO. Ja, uiteraard. Ja. Komt er allemaal bij natuurlijk. Nou, en ik vind het hartstikke leuk dat je de, de nieuwe naam van de boot gaat onthullen hier. Dat uh, heb ik begrepen. Ja, dat vind of, ik ook eh, leuk. Heb ik dat verkeerd? <laughs> ik zou het wel graag willen, maar dat weten we nog niet. Oh, dat is nog niet bekend. Nee, dat is nog één groot geheim. Oh, ja voor jou ook, of niet? Voor mij ook, ja. Meen dat, ja? ja? Ja, ja. Maar het wordt waarschijnlijk iemand die, die ook mee betaald heeft aan die boot, of? Uh, dat is vaak wel een vereist om die naam op die boot te krijgen. Dat je wat centjes achterlaat. En de vorige, de, de Annie Polisse. Uh, welke naam is dat? Die is ah, ook geschonken waarschijnlijk dat is hè? een. Het was een Zandvoortse Annie Polisse. Oh ja? ja? Ja, het was een. Uh, Polisse. Ja, qua klemtoon uh, ja. zijn ja. er diverse vormen. Maar uh, uh, dat was een uh, Zandvoortse die uh, vaak langs ons boothuis liep met haar hondjes. Okay. En dan gaat een heel mooi verhaal... dat ze ooit het geld zou schenken aan de dierenbescherming. Uh, dat is op een gegeven moment veranderd... toen de dierenbescherming niet mee wou zoeken... Mm -hmm. toen een van haar hondjes zoek was in Duin. Oh. Okay. En uh, uh, omdat ze altijd langs liep, langs boothuis... en soms een bakje koffie kreeg... Uh, uh, uh, uh, heeft ze toen de KNRM. En, uh, niemand wist eigenlijk dat ze zoveel geld had... totdat de notaris aanklopte bij de KNRM. Dat ze zoveel geld nagelaten om een reddingboot te wat bouwen. Heel, wat bijzonder. Ja, ja, dat is wel heel bijzonder. Maar, ja. toen, toen maar dat zijn sommige verhalen van schenkers binnen de KNRM... dat zijn hele mooie verhalen. Ja, Dat ja. zou ik graag ja. ja. Maar toen was je nog geen 1,4 miljoen euro hè, nieuwe boot toen. Nee, nee. De uh, uh, Valentijnsklasse was toen volgens mij 800.000 gulden... Huh. Guld, Tot een ja. uh, miljoen gulden, zeg maar, uh, ongeveer in die ja, vorm. Ja. ja, dat is wel een groot verschil, ja. Bijna ja. de helft, ja. Ja, vroeger was alles ja. beter. He. Ja, dat is waar. <laughs> nou, alles dat weet nou, ik niet, maar... Uh... maar ja. dingen waren anders, lijkt ja, zo stil. Ja, die, uh, die, die, wat, wat is het grote verschil tussen de Vanuitijnklasse en de Vanwijkklasse, die, die nieuwe boot? Er dus zitten grote... heel veel overeenkomsten, alleen de Vanwijkklasse is anderhalve meter langer. Uh -huh is uh, duurzamer, stiller. De motoren zijn stiller. Uh, uh, veel meer elektronisch. Mm -hmm. Van alle gemakken bijna voorzien. Uh, we hebben ook een kantelklep... om een drenkeling uh, heel makkelijk... binnen uh, boord te halen. Mm -hmm. Vroeger moesten we hem over de tube tillen. En nu kunnen we met de Van kunnen een klep laten zakken. En dan kan hij gewoon aan de achterkant... Uh, binnengetrokken ja, 100, worden. Ja. En je hebt meer werkruimte. En... Uh, uh, uh, Iets meer ruimte en het uh, is gewoon een stuk stiller. En dat, uh, hey, even, even nog even over 9 mei. Want uh, ja, dat, de hele dag uh, zijn ze natuurlijk open en mensen kunnen daar naartoe. En er worden ook uh, makrelen gerookt. Hè? Die, die ja, kunnen worden dus gerookt. De uh, uh, uh, visvereniging is ook, uh, heeft uh, aangeboden om uh, daar te komen staan. Nou, uh, ze beginnen geloof ik al s morgens om 8 uur uh, met opbouwen. Oké. Okay. En ik uh, begrijp dat de eerste makrelen tussen. 12 uur, half één uh, uh, gaar en klaar zullen zijn en uitgerookt zijn. En de opbrengst is voor de... En de opbrengst is uh, voor de KNRF. Oh, okay. Dus dat uh, ja. is heel mooi initiatief. Ja. En staan wel buiten, neem ik aan. Hè? Niet in het het zelf. <laughs> maar nou, we rooster. geven ze een heel mooi plekje. We <laughs> geven Willem en, uh, en Piet Verstaven een heel mooi plekje, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, de makrelen gerookt zijn wel heel mooi. Ja, heerlijk, top, jaar, hoor. Nou, ja Goed, we hebben natuurlijk elk jaar het makrelen ja. uh, roken. En we kunnen niet van tevoren <coughs> zeggen waar we ze neerzetten... Dat hangt die dag af hoe de winter staat. Ja, uh, oh, dat dat begrijp ik. Ja. Ja. Ja. Hey, uh, nog, nog even over die, die motoren van die nieuwe boot. Ja. Uh, zijn het ook net als in de Formule 1 half elektrische uh, motoren of niet? Nee, nee, nee, nee. wij, wij, wij hoeven hem niet op te laden... en uh, okay. halverwege in de, in de bocht te <laughs> geven... tot die accu's oh, weer vol Ja. Het nou, ja, gewoon uh, uh, wel uh, uh, schonere, kleinere dieselmotoren... Die wel een, uh, uh, uh, uh, een mooier bereik hebben. En, ze, uh, en we varen straks op HVO. Dat is ook weer 90% duurzamer dan gewone ja. diesel. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, die diesel is tegenwoordig niet te betalen. Dus uh, dat jullie waarschijnlijk minder, uh, minder oefentochten, uh, of niet? Nee, daar hadden we eigenlijk geen, krijgen we ook geen opdrachten nee? van het hoofdkantoor. Ze dus zeggen alleen in sommige gevallen... Uh, draai niet voluit je toeren tijdens een oefening... Ja, maar ja. doe al 100 toeren minder... dan ben je al... zuiniger bezig. bezig. Hebben jullie veel contact... met andere vestigingen? Uh, uh, Station. Stations? Ja, klopt. Ja? Ja, ja. Waarschijnlijk met Bloemendaal en met... Uh, Noordwijk, ja, dus Noordwijk. We hebben inderdaad veel contacten... met de reddingsbegade. Een uh, ja. uh, uh, uh, aantal alarmeringen doen we ook... samen met uh, die partijen. Dus dan moet je ook uh, goede verstandhouding hebben. We oefenen ook... Uh, uh, een paar keer per jaar met uh, de reddingsbrigades <kwijnt> En daarnaast oefenen we ook met KNRM uh, Noordwijk, Katwijk, Amuiden... En, okay. Zee, zeg maar. en wat is het verschil tussen de reddingsbrigade en wat, wat, wat jullie doen? Ik zeg het altijd maar heel gekscherend. Uh, op een mooie dag zit ik op het terras. <kwijnt> en dan is de reddingsbrigade aan het patrouilleren. <kwijnt> okay. En uh, die, uh, die is ook nodig voor de blauwe vlag van de gemeente. Want die krijgt ook geld van de gemeente. Okay. Uh, uh, maar de vrijwilligers doen het wel vanop bij de renningsvergade. Dat uh, uh, wil ik wel even zeggen. En ik kom pas in actie als mijn pieper gaat. Uh, Oké. Okay. En dan, uh, en dan uh, voegen we vaak ons uh, toe aan de actie met de renningsvergade. Dus, uh, maar jullie, jullie krijgen ook niet betaald, neem ik aan. Wij uh, krijgen 1 euro uh, uh, per uur. En dat uh, stoppen we in een pot en dan gaan we... <laughs> Eén of twee keer per jaar met de, uh, de partner en de kinderen uit eten. Oké. Okay, dus, uh, ja. voor het geld uh, moet je het niet doen bij de kamer. Dat begrijp ik. Begrijp, begrijp. En hey, nog, nog even één vraagje. Um, uh, de apparatuur aan boord van onder andere de -jacht, Die wordt steeds beter. Hè? <laughs> gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Maar dat ja. moet jullie minder uitdrukken hebben. Kun je die mm -hmm. vergelijking trekken of niet? Uh, ja en nee. Als je kijkt naar het aantal acties wat <hums> rond het IJzermeers is is eigenlijk al afgelopen jaren alleen maar meer geworden van de remstations bij het IJsselmeer tot er meer uh, problemen zijn met boten. Toch wel, ja. Uh, uh, uh, omdat mensen zich ook niet verdiepen. Iedereen denkt ik kan varen. Ja. ja. En vroeger gingen mensen zich eerst verdiepen in wat moet ik doen om te varen. Uh. En tegenwoordig ko komt de mens op oh van binnen ga ik varen. Ik huur een bootje en. Uh. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus, Ondanks dat de, de spullen misschien beter zijn geworden, is ja, de kennis ja, ja. wel minder ja. bij de mensen. Begrijp ik, ja. En hey, laatste vraag: welke uh, uh, redding staat jou nou het meeste bij van de afgelopen 25 jaar? Uh, ik heb er twee. De verdrinking van een Duitse jongen. Uh, uh, verdrinking, overleden dus? Ja, die is overleden. Dat stond eigenlijk buiten kijf, maar uh, uh, zijn zus zat in een politieauto van die uh. jongen. En zijn ouders stonden verderop op het strand oh. te, te wachten totdat... Het er was wel. toen al een traumaarts uh, stond er op het strand oh. en we zijn in het begin al bezig. Maar die kwam uit het water en ik dacht al van... Het wordt niks. Het wordt helaas niks, maar het proces eromheen. Uh. En een keer een gezin uh, waarbij de man alleen maar zeilde. En een vrouw met twee kinderen die zaten erbij totdat de man... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ze sleutelbeen brak, uh, uh, zeeziek werd. Oh. En uiteindelijk hebben wij als KNRM die vrouw... zelf laten zeilen naar muiden. Oh. Okay. Ze heeft zelf die boot aangelegd... terwijl uh. ze voorheen eigenlijk niks mocht de man. Maar omdat wij aan boord kwamen... kwam er al zoveel rust ja, bij die vrouw. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En we en stopten die kinderen in de uit met een spelletje. En, ja, ja. en, en oh, de rust was, ja. kwam gewoon heel mooi aan boord. En dat zijn ja, heel, heel mooie dingen. Nou ja, goed. En nogmaals, 9 mei is de Reddingbondag. Ja, van en, 10 tot 4. Van uh, 10 tot 5 of zo, hè? Geloof ik? 10 tot 4. 10 tot 4, oké. Okay. Als je een 5 komt, mag je helpen schoonmaken. Ja. <laughs> <laughs> ik krijg nog een makreel. <laughs> nou, als die er nog zijn, ja. Als die er nog zijn, ja. Maar uh, nou, ik wens jullie er heel veel uh, succes mee. Dankjewel. Dankjewel voor je komst, Jan-Willem. Want uh, ja, jullie, normaal gesproken op zaterdagochtend, uh, oefenen jullie, hè, toch? Ja, ja, de, op dit moment zijn er ook mensen uh, bezig met een EHBO-opleiding. Uh, oké. Uh, opleiding, oké. Okay. Okay. Ja, die, die, K&RM wil een klein stukje extra naast... Nou, ja, ja. uh, door Oranje uh, uh, EHBO wil ze hmm. ook nog een stukje hmm. KNRM EHBO'en hmm. en dat krijgen nu een aantal mensen die dat stukje nog niet hebben dus okay. nou ja. ik kon rustig uitslapen en niet ja, gaan ja, <laughs> nou ja, zo, zo blijf je lekker bezig ja, ja, nogmaals nog hartelijk dank voor je komst en een goed weekend ja. Ja. een mooie uitzending Ja, dankjewel. Dan, dat gaat okay. lukken. <laughs> we gaan muziek draaien juist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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goed. Ja, ja we gaan naar het tweede onderwerp van de reddingboot naar het klassieke concept. Klassieke concept. Heel klein stapje. Ja, Heel een klein een, stapje. Aangeschoven <laughs> ja, is Willem oh ja. Stroomman. Welkom Willem. We zitten toch wel vrij dicht bij elkaar hoor. Aan de boulevard in de dorpscheiden. Ja, dat is wel. Ja, ja, ja, uh, we is ook niet een uh. groot dorp, dus... Uh. <laughs> Uh, ja, er gaat nog weer iets gebeuren, hè? Er tickle gaat stondig ja. duw Ja, harp. ja ik, uh, ik... En fluit. De uitdrukking, uh, tickle pink had ik nooit gehoord. Nee, maar wat is de uitdrukking? Toch heel vaak in, uh, in Engeland geweest bent. En tickle pink betekent dat je je totaal op je gemak voelt en geweldig voelt. En okay. een kick krijgt ja. van... Dus... Being Greatly Pleased. Right. Oh, yeah. Linda Spulman en Marije Vijzelaar. Ja. Yeah. Dat zijn ze. Fluit en harp gaan ze fluit spelen. Fluit en harp. Ja. En dat is ook inderdaad zo. Die combinatie fluit en harp is eigenlijk na Mozart. Dat is niet waar, want Bach heeft geschreven voor, uh, voor fluit en klappersimbel. Oké. Okay. En dus een cymbal, nou ja, is toch ook een instrument wat klinkt als, als een harp. Eigenlijk alleen maar met toetsen. Ja, dat klopt. Maar Mozart schreef voor 250 jaar geleden. Mozart schreef is al. Een, uh, dus uh, een harp-fluitconcert? Ja, een harp-fluitconcert. Hij heeft Mozart dus alles gedaan. Want Mozart had natuurlijk een hekel aan de harp. Ja. En hij had een hekel aan dat de dat fluit. En maar, maar, maar, ja, maar, maar waarom, waarom heeft je dat gemaakt dan? Omdat het niet anders kon. Die kreeg hij een opdracht. Over oh, oké. Een hekel voor, ja. aan de fluit. Ze, aan welk instrument heb je nou het meeste hekel? Ze zeiden de fluit. Is, het de fluit. Zo? is er een instrument waar je nog meer hekel aan hebt? Zeg zeiden ze, ja, ja, twee door. fluiten. <laughs> twee fluiten. <laughs> <laughs> nou ja, dit duo Linda Speulman en Marije ja. Vijzelaar... Um, is bekend uh, op dit gebied, zeg maar. Zij zijn zelf bekend. Kijk, want die... Uh, Marija die begon al met, uh, met harp spelen toen ze drie jaar oud was. Oh, nou, dan leer je ze al. Kun je er dus... dan nog bij, met, met zo'n harp? Nou ja, een heel toen klein heeft het instrument harpje. leren kennen. Heel klein een harpje. En harpje is dit. niet voor. Ge... Ja, er zijn kleine, kleine harpjes. Juist, dat is zo. Okay. Ja, hoor. Hm. En toen kon ze zich als kindje van drie niet voorstellen dat er nog mooiere muziekinstrumenten ja. zouden bestaan dan de, harp. dan de harp. Dus zij is haar hele leven bij die harp gebleven. Nou, het is, het is op zich een mooi instrument. Is Ik bedoel... Zeker, ja. zeker. Is het moeilijk om te bespelen? Volgelijk. Ja, echt waar? Echt heel moeilijk, ja. Ja. ja. Kijk, je hebt een hele rij van die snaren. Ja. En sommige zijn gekleurd. Waardoor je dus bepaalde tonen... Dus een C is er een rode snaar. Dus dan, dat herken je dan. Maar, kijk, of, ik weet niet of het wordt vies of bes je wat zegt. Ja. Dan moet je een pedaal voor indrukken. Ja. Dan gaan er alle, als je dus een pedaal indrukt, gaan alle F-snaren worden vies. Dus wil je even een vies spelen, moet je dat pedaaltje ervoor indrukken. Dan wordt dus die, die snaar even opgetrokken tot vanaf mm -hmm. het vies. En wil je dan weer een F spelen, laat je het pedaaltje los. Dus dat, dat is een vrij ingewikkeld... Ja. Maar ook mechanisch is dat natuurlijk toch een heel gecompliceerd instrument, hoor. Ja. Kijk, en dan heb je dus de, de oudere harpen. De middeleeuwen en daarvoor nog en de, en de, de, de, de Grieken en alles... Die hadden dat dus niet. Die hadden dus een harp die op je, op je, op je knie zit en daar waar je gewoon aan plukt. Ja. Maar die had, dus, die had dus niet van die pedalen. Oké. Okay. Maar hier praten we dus over een grote, grote harp. Zeg maar. De grote, de, het gaat over de grote hoe, hoe, hoe Dat ding staat niet in de kerk natuurlijk. Hè? Ik bedoel, nee, zij hebben, moeten hem meenemen? Ja, ja dus ze hebben allemaal. Hoe doen ze dat? achter ja, in de auto? Ja, een gigantische bar? auto en dan komen ze ja, voor de deur ja. en dan laden ze de boel in. Ja. Ja, best een ding, denk ik. Ja, ja dat lijkt ja, ja, ja. me ook. Zij heeft een eigen auto, of zij heeft een man met een auto, dat weet ik niet precies. <kliek> maar in ieder geval, dus is heel, het, is, het is een heel bijzonder uh, concept. Ja, ja. En dan heet het Van Bach tot, uh, tot Bordeel. Uh -huh. En dan ging het over Bach. Maar in dit geval, wat ze spelen van Bach, is dus een, een, uh, een sonate van Carl Philippe Emmanuel. Dus dat is niet van Bach, maar van een zoon. De oudste zoon van Bach. Maar wat gebeurde er in een bordeel dan? En wat dat is in weet een bordel, je dat wel. Dat wordt kennelijk ook hard gespeeld. <laughs> nou, kijk, Astor Piazzolla heeft een stuk geschreven. Dat heet dus uh, Bordeel, 1900. Oké. Okay. En dan geeft hij met zijn klanken weer wat er zich afspeelt in dat bordeel. Dat kun je ongeveer een voorstelling van proberen te maken. Ik nou, vind het vrij lastig. Dat weet ik niet. Ja, dat <laughs> ja, daar ben je Astor Piazzola voor om daar uh, dat uh, denk ik ook. geluid aan te geven. Maar ja, ja, er ja. Ja, ja. Nou staan er een hoop mensen die, uh, wanneer ze begonnen... Met aan hun muzikale rondreis door deze wereld... die begonnen op de dwarsfluit. Ja. Maar dit is geen dwarsfluit. Dit is echt ja, een... nee. De, de, de fluit. Oh, dit is wel een ja, dwarsfluit. Het een dwarsfluit. Oh, okay. ja. Alleen het woord dwarsfluit... Kijk, uh, je hebt dus de blokfluit. Uh -huh. Die steek je gewoon recht in je ja, tafel. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je een dwarsfluit... en dat heet in de tijd het traverso. Ja. En traverso, dat is dus overdwars. Mm -hmm. ja. Dus dan heb je een gaatje... waar je dus overheen en blaast waarmee je je toon moet vormen. Is het een moeilijk instrument om dat te spelen dat is, dat is inderdaad heel erg moeilijk. Ja, echt, Kijk, ja. dat die blokfluit, die steek in je mond... en je, en je ja. stuurt en er ja. komt een toon uit. Ja. Ja. Maar die dwarsfluit... Dat, uh, ik ben getrouwd geweest met een dwarsfluitiste, dus ik weet hoe moeilijk het is. Oké. Okay. Toonvorming en mond. En... Ja. Kijk uit met je gebit als je wat hebt. Dan raak uh... ja. Ja. Ja, je heb je mogelijkheid. Tot... Ja, mijn dochter ja. heeft dwarsfluit gespeeld. Ja? Ja. Ja. Laat het een stukje horen. Uh, nou, nee. Het oh. <laughs> is ermee gestopt. Oké. Okay. Ja, nee, ja, ja, ja, ja. Maar, ze, zij maar heeft, deze Linda Speulman, ja, dat is ook zo iemand... die ja. op je, zeer jeugdige leeftijd daarmee begonnen is natuurlijk. Ja. En uh, ja, aan de ene kant graag in orkesten speelt. Dat doet ze dan ook. En aan de andere kant dus kamermuziek met, uh, hmm. met individualisten. Dat, ja, maar ja, ze ja, heeft, ja. elf jaar geleden lees ik hier... Uh, A Master of Arts aan de Royal ja. Academy of Music in Londen gehaald. Ja, in Londen heeft je gestudeerd. Dan moet je wel staan, dan moet je wel wat kunnen. Dan moet mij. je van, van goede huizen komen. Dat lijkt mij ook, ja. Ja, ja nee, dat is, dat is dat Engeland, dat is uh -huh. dat Royal College. Niet voor organisten overigens, want die zitten er ook, maar daar krijg ik niet zo'n gewone hoogte. Hoe. Hoe, nou Selec hoe selecteren jullie die mensen nou, voor dat voor Classic Concert? Kijk, we, we zijn met z'n vieren. Ja. En we zijn op het ogenblik zijn we heel erg bezig... met het selecteren voor 2027. Okay. Van, van de tien concerten hebben we de zes hebben we er rond. Dus er zijn nog vier concerten... waar we dus echt met z'n vieren, alle vier, uh, uitzoeken. En maar zoals, zoals deze dames? Ja. Die hebben jullie uh, bekeken? We hebben ze bekeken. Je kijkt je, tegenwoordig, dat is het leuke van de moderne tijd... Je kijkt dus op YouTube en je ziet een paar mensen spelen. Oh, en denkt, ja. nou, ah. Of op het tv-programma, je hebt dat, op zondagavond dat, dat programma. Hebben we wel eens mensen die op dat programma waren, die we later benaderd hebben, die ook bij ons hebben gespeeld. Okay. Omdat we zeggen, nou, we, we zagen jullie op de tv, maar dat zag er zo leuk uit. En dan zijn ze nog niet zo vreselijk bekend dat het onbetaalbaar is. Want dat. Dan ja, zeggen ze, ja, 6.000 euro, komen we weer langs. Ja, maar ja, dat gaan, maar wij, dat gaan, niet gaan wij niet doen. Nee, maar, nee, nee. dat begrijp ik. ik. Hey, Volgend jaar uh, hebben jullie het Concertgebouworkest, neem ik aan. Ja. En, <lacht> <lacht> en wat hebben jullie? Ik... zo'n jaar, maar die is al geweest. Een keer. Ja. Echt, hoor? Ja, ja, een aantal jaren geleden is die geweest. Ja, okay. ja, ja. Ja. Voordat wij er waren, hoor. Maar, uh, ja, hier, ja, maar je was moet die eigenlijk ver van tevoren al, al, al Nou, dat uh, is het ja. Eigenlijk in 2027 is... Korter dan je denkt, ja, hoor. Ja, dat, dat is waar. Ja, ja, kogel, ja, ja. Uh, en nogmaals, van die, van die uh, tien concerten volgend jaar hebben wij er zes en waar er is ingevuld de, al. Maar zitten er grote namen bij? Ja, zoals in, in ieder geval Maastricht ja? nou, de staart. Ja, die komt de kerst. Ja, die komt dus in de in de jawel. Agatha, ja, ja. ja Agatha. Ja, ja zijn ja, we keer geweest, Ja, wat bekende he? namen ja. aangaat. Het is ken jij mijn tante Ja. Ja. ja nou tante Jannie. Ja, ja, ja, ja, ja, jij ja, kent er wel ja ik kent hem niet. Er heb je het al. nou ja ik bedoel maar zo. maar wie is dat die? komt tante Janny hier ja? Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, die kennen we dus niet maar ik ken hem oh. dus wel. ja dat begrijp, dat begrijp ik als je tante is dus, dan. Bedoel, maar. ik bedoel maar wat voor de ene vrezel bekend klinkt zegt de ander nog nooit van gehoord. Ja. Want het is uh, spulman, nee maar dat begrijp ik maar als jij, ze, als jij zegt wie Bibi Suriyabi komt. ja uh, Wiebi. Ja, da, Wiebi, dan weet ik uh, wie dat is. Jij ja. ja, weet wie dat is. Ja. Maar er zal, zullen nog mensen zijn op straat die zeggen... Nou... nou hij is wel bekend als pianist, ja. toch? Ja, hij is ja. wel maar bekend. Maar hij vraagt al meer dan 6.000 euro, neem ik aan die Wiebi's. Die Wiebi vraagt aan, ja. meer dan 6.000 euro, ja. maar ook nog omstandigheden met, met een tent... en weet ik wat, allemaal rare ja. dingen. Ja. Oh ja, ja, ja. ja. Oh, God, jongens, toch wat. <laughs> ja? God, God, God, God. power-ups. Wat een jongeman. Ja. En het ja. erge is, ik ken hem dus nog dat hij 18 was. Hè? Oh, ja? Hij zat op het zo. dus we kennen elkaar daarvan. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar hij is niet uh, dat hij zegt, van nou Willem, ik ze even van Nee lapsen. Nee, nee, nee. Hij is, hij is veranderd. Hij, is okay. echt, hij was toen een echt een zeer talentvolle jongen, een pianist. Die had de grootste pianist van de wereld kunnen worden. Maar waar is het misgegaan? Nou, dat is misgegaan omdat iedereen steeds maar tegen hem zei... dat hij er zo mooi uitziet en dat hij zo mooi speelt. Huh. En dat moet je niet te vaak hebben. Als, nee. als iedereen maar steeds maar tegen je zegt... oh, wat ja, speel je toch een dan, mooie uh... jongen? En oh, wat speel je toch mooi? Ja. ja, ik ken het. Dat doe je er niet dan houd je van. <laughs> <heel> los van. <laughs> ja. Dan, ja. Nee, maar, en ja, dan is hij dan op de televisie gekomen... met spelletjesprogramma's en, en, en rariteit en weet ja. ik wat daar allemaal. En dan speel je geen piano. Dus dat zijn... Dus hij heeft het niet gered. Nee. Voor het publiek is dat misschien leuk. Mm -hmm. Maar, maar pianisten onderling zeggen... Ja, wie wie zo jaren, ja. Ja. ja... Een beetje een kermis. Uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat moet je met zo iemand? Dat ja. Ja. Nee. Ja, ja, is toch ook raar? Want uiteindelijk gaat het toch om het spel. Uiteindelijk gaat het om het spel. Maar dat is bij ja. hem dus niet gegaan. Oké, okay. maar hij kan wel laten spelen, toch? Daar gaat het niet over. Ja. Maar, nee, ja, maar ja, dat ja. bedoel ja. ik. Daar zou het toch wel over moeten gaan? Nee, ja, ja. Maar er, gaat, er zijn pianisten, dit zijn monsters, waar je werkelijk zegt van nou, zoals hij dat speelt, dat mm. kan nooit niemand anders. Nee, nee, nee. En dat nee. had hij gekund. En dat okay. heeft hij niet gedaan. Oh, op die manier, ja ja, Kijk, ja, ja. Het publiek, ja. Als ik piano speel, zegt het publiek ook dat het leuk is. Mm. Maar er zijn er nog honderdduizenden die het ook kunnen. Ja, ja. ja. Je, moet ja. Echt, je moet echt iets meer brengen. Nog. Je moet gigantisch, je moet ja. gigantisch. Maar er zijn ja. maar weinig mensen die kunnen inschatten of dat heel erg goed is. Ja, tuurlijk. Want als ik het hoor, ja. nee, dan, dan valt het... Uh, en misschien ja. zeg je ook, als de beroemde pianisten... Er zijn oude opnames van wereldberoemde pianisten. En als je dat hoort, ja, dan hoor je getingel en getangel. Dan denk je, zo, joh, joh. Maar het is fantastisch wat ze doen. Het is gewoon absoluut fantastisch. Ja. Alleen, ja, die opnametechniek, die was oud. Dus dat klinkt allemaal hol en bol. En weet ik wat het allemaal doet. En, ja... Dat is natuurlijk wel vreselijk. Ja, dat staat uiteraard. Ja, ja. Maar dat heeft dus dan uh, zeg ik kan zeggen, die <coughs> beroemden zijn die komen. Er dat, dat komen diverse uh, hmm. samenstellingen en groepen en zo. Ik neem aan dat jullie weer een zomerstop hebben, of niet? Toch? Ja, we doen, uh, in juni doen we niks. Of in ja, juni nog wel. Uh, jullie niet, in augustus niet. Oh, jullie in augustus niet. Dus dan uh, zijn we even van je af. Ja, ja daar komt het niet langs. Hier. Nou, je mag altijd langskomen. Oh, ja, je mag wel ja, langskomen. Hé, oh. hey, maar uh, ja, we hebben het natuurlijk over Linda en Marije. Ja. En uh, die, die hebben de roots in het uh, Verenigd Koninkrijk, waar ja. Linda heeft gestudeerd aan de Royal ja. Academy of Music ja. in Londen. Ja. En Marije een paar jaar heeft gewerkt voor een harpbedrijf. Just. En wat ja. heeft ze daar gedaan? Gespeeld. Oké. Okay. Ja, ook uh, harp gespeeld. En dan is uh, uh, zo'n bedrijf die heeft dan iemand in dienst om te laten zien wat je met zo'n harp hebt. Nou, kan. die, die bijvoorbeeld. bouwen harpen en uh, ja, stellen, stellen okay. het goed af. Ja, hoor. Ja, en, werken, die ja, aan, ja. Ja. Ja. en um, ja, die uh, Maria Feyseler met haar harp was als 16-jarige. kwam ze dus in de jong talentklas huh. van het Amsterdamse conservatorium. En ja, en zo'n conservatorium is eigenlijk je moet van je, van je middelbare school af zijn een jaar of 18 zijn, wil je dus in aanmerking komen... voor een conservatoriumopleiding. Ja. Dus als ze jonger, mensen jonger aannemen, dan is daar iets mee. Dan is uh. daar toch iets bijzonders aan. En dat is dus in dit geval met die uh, Maria Vijslaar geweest. Maar is een, een conservatorium in... Wat hoor ik nou? Ja, dat is Tikkelpink. Oh. Is, uh, is er een, een conservatorium in Engeland... beter dan een conservatorium in Nederland? Dat hangt af van de docent die lesgeeft... Oké. Okay. Dat hangt gewoon af van wie daar zit. Uh. En uh, in dit geval... Kijk, nogmaals, ik ben getrouwd geweest met de, met de fluitisten. En de, de, ik ben ze nu een beetje vergeten, maar de namen die zij noemden... Dat waren mensen die in, in Amsterdam, in veel, in Utrecht, in Den Haag... overal aan het conservatorium hmm. les gaven... Dus het waren namen die ik kende. Want er kwamen ja, ja, ja. er studiegenoten van de Langs. Die studeerden er ook bij. Dus dat was dan een bekende club en zo. Ja. En dat heb je natuurlijk heb je dat in Londen. Natuurlijk heb je dat ook in, in, in Parijs. En hoeveel, hoeveel conservatoria zijn er in Nederland? Um, stuk of vijf, zes. Oké, okay. dat Toch is niet zoveel. Nou, ja, kijk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen. Hilversum. Hilversum veel is dus een combinatie met Utrecht samen. Dus, okay. dus zes, zeven uh, uh, instituten zijn er wel. Ja, ja, ja zeker. Uh, uh, nou ja, het uh, normale gewoon voor zaken neem ik aan de kerk open om De kerk gaat om half drie open. Half drie, oké. Okay, ja. Om half drie gaat die open en om drie uur begint het concert. Uh, hmm. Zijn er nog kaarten te, te verkrijgen? Aan kaarten de... te verkrijgen, ja, zeker. Aan, aan, aan de kerk, bij de kerk ook, bij, bij aan de, de, de deur? Bij de deur van de kerk. Het makkelijkste is dat we dit keer eventjes... Want er is er een van ons, uh, is er dus niet... dus die heeft uh, de geldmachine meegenomen. Oké. Okay. Of die, kan, die is de enige die de geldmachine dus, uh, kan bedienen. Dus cash betalen. <laughs> dus het is allemaal cash, eigenlijk het liefst allemaal cash betalen. Oké. Okay. En ehm... Um, ja, en dan hebben we pauze en dan krijg je van mij. Uh, kopje koffie, hè, neem ik aan? Ja, kopje koffie. Ja, maar is koffie. Kratis, hè? ja. ja jongens, Kratis, jongens, jongens, klopt. Gratis, ja. ja. Je haalt tegenwoordig 3, 4, 5 euro. Ja, de koffie, zomaar. Dus, nee hoor, ja, dat doen wij. Ja. Maar. Nou <laughs> ja, ja, weet je. Nou, hier nee, wel. Er zijn er 150 man. En er ja. gaat 150 man stormen op dat, op dat ja. ding af de tafeltje ja. waar koffie geschonken wordt. Ja. Hoe moet dat? Ja, dat is lastig. Koffie, 2 euro. Nou, komen ze met 5 euro, ja, kom ja, ze met tien euro. Ja, ja, ja, ja. Dat is dat in Dat oh, Niet te, doen, dus, niet te doen, nee, nee. Dat gaan we niet meer doen. Dus wij <laughs> hebben gewoon gezegd... Dat, koffie gratis. Dat betalen wij. Ja, ja koffie is, niet, het is ook niet goedkoop meer tegenwoordig. Nee. Ja, nee. Daar nee. weet ik alles van. Ja, ja, ja. En speel je vooraf of daarna nog een beetje... Nee, dat doe ik niet. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee? nee, nee. Concert is concert. en Is ik waar, ga maar... Daar niet ik ga niet daarvoor zitten vingeren nou ja, Maar niet Willem Stroomman in het voorprogramma? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Heb ik wel eens een keer gedaan, maar ik geloof niet. Ja. Maar mensen gaan zitten kletsen en weten ik wat allemaal. Die komen voor iets anders. Ja, ja dat dus is, is ook waar, En misschien doe ik toch wel eens ik, echt een concert op dat, uh, op dat orgel. Dat weet ik niet precies. Ja. Maar, uh, maar wat verwacht je van dit concert? Nou, we verwachten in ieder geval ja, 150 man op zijn minst. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het meemaken, Willem. We gaan het meemaken, mooi. Um, zien en beleven. Hartelijk harte hm? bedanken. Zien en beleven. Zien en we gaan beleven. het zien en beleven. Uh, ja. Hartelijk dank, Willem, voor je ja, komst. En, uh, leuk om mooi gesproken te hebben over ja. Tikkels, ja, Pink. Ja. En uh, nou, ja, morgenmiddag in de, in de hervormde kerk. Morgenmiddag. In de dorpskerk, de wat, wat moeten Het heet officieel de protestantse, protestantse dorpskerk. Protestantse Dorfskerk. Oké. Okay. Ja. Helemaal goed, Willem. Ik wens jou, KPN. Ja, ik wens je gewoon een enorm uh, fijn <laughs> weekend verder. Ja, en zeker wel. Bedankt voor je komst. We gaan nog even wat muziek draaien en dan gaan we naar uh, Carina. En we zien je wel weer. up morning with all my blankets in a heap. Hmm.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 With the trees really to leave reality Behind me With my commitments In a mess My sleep is gone away deep rest. In a world of fantasy You'll find me I'm just sitting Watching the flowers In the rain Goedemorgen zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Nou, dan gaan we nu luisteren naar Carina met uh, het project Stenenwinkel. Goedemorgen zandvoort. Carina Veer op ZFM. Goedemorgen zandvoort. Ik zit hier op de Grote Krocht bij Jansen en Biso Makelaardij bij Monique. En ook aangeschoven is Ellison van Rio's Dierenspeciaalzaak. Want ze hebben eigenlijk.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 Ja, dan zien ze heel duidelijk... er is iets aan de hand hier op de Grote Krocht. Yes. Hartstikke bedankt en heel veel plezier en succes. Dank, Dank je, wel. je wel. Goedemorgen Zandvoort. Carina Veer op ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Carina Veer met de Steenwilk Project. project. Um, ja, en, en dat is niet het enige wat ze doet. Want er is ook een... Uh, uh, vrijdag 10 april is een nieuwe podcastserie... over het iconische Hotel Keur gelanceerd. En in de zes afleveringen staat het nog: Oudste actief zijnde hotel van Zandvoort. Staat daar centraal met alle gasten. die daar hebben gewerkt. en die daar uh, wat mee te maken hebben gehad in het verleden. Dus het is echt een hele leuke podcast. Uh, die kan je zien, uh, ofwel beluisteren op uh, Spotify. Gewoon even naar Spotify invullen. En dan komt het helemaal goed. Hé? Heb jij hem al gehoord, uh, Marja? Ja. ja, heb je gehoord? Ja, ik heb hem gehoord? Leuk, hè? Ja, dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. Als je, uh, als je zeg maar een soort van uh, Zandvoort-fan bent, dan, uh, dan is het echt uh, de moeite waard om, uh, om even te, te, te beluisteren. Ja. Zocht ons bij de Hond uitlaten heb ik altijd een podcast op. Of... Ja, ik ook. <laughs> ik, ook. Ja, dus wat de... ja, ik heb hem gemonteerd, dus ik weet, ik heb hem uh, op een andere manier uh, kunnen beluisteren. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, uh, hoe lang hebben we nog? We hebben nog uh, 37, 36, 35, 34. <laughs> Seconden. <laughs> ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Nou, we gaan uh, zo in twee uur uh, beginnen we met de column van uh, Neil Gonjerri. Uh, daarna hebben we Hille Jansen en Marjan Rebel. Die gaan praten over het einde van de kinderkustlijn in uh, Zandvoort. En daarna hebben we Tom van der Veen. En die is de nieuwe voor voorzitter van de OBZ, de ondernemings. Uh, um, B b bedrijf nee hoe heet het ook weer? Ja, obz obz